Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Amsterdam wil vier medewerkers ontslaan... omdat ze in WhatsApp-groepen zaten... waarin grensoverschrijdende en discriminerende berichten werden gedeeld. Zes anderen krijgen ook een tik op de vingers. Ze worden voorwaardelijk ontslagen. Als ze in een proeftijd nog een keer de fout ingaan... staan ze alsnog op straat. De politiechef in Amsterdam is er boos over... en zegt dat er voor belediging, pesterijen en discriminatie... geen plaats is binnen de politie. Noodweer heeft vooral in Limburg voor problemen gezorgd. In Berg- en Terblijd kwam er modderstroom door de straat. Verschillende huizen en de weg zijn daardoor beschadigd. Volgens het waterschap konden ze daar niet zoveel aan doen. Het is een samenloop van omstandigheden. Doordat de landen niet beteeld waren, door uh, werkzaamheden hier in de straat... door uh, heel veel water en, en, en, ja. en 500 meter verderop was niks aan de hand. Bewoners mogen voorlopig niet met de auto door de straat... en moeten uitkijken waar ze lopen. Bijna nergens ter wereld is de persvrijheid zo groot als in Nederland. Alleen drie landen in Scandinavië scoren hoger. Nederland is afgelopen jaar gestegen van plek 6 naar plek 4. Wel zeggen de makers van de lijst dat er grote uitdagingen zijn in Nederland. Bijvoorbeeld door de verkiezingswinst van de PVV. Die partij wil de publieke omroep afschaffen. Wereldwijd is de persvrijheid trouwens achteruit gegaan. En dan nog even dit. Ja. It's een walvis-expeditie. Nou, misschien moet je dan meteen denken aan barre tochten in ijskoude zeeën... zoals deze toerist die je net hoorde moest ondergaan. Maar binnenkort kan het ook gewoon in de Noordzee. Bruinvissen, een kleine walvissoort, komen er namelijk steeds vaker voor. En daar zien een aantal ondernemers wel brood in. Maar of je ze ook gegarandeerd gaat zien, is de vraag. Bruinvissen zijn namelijk erg schuw.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 Ah, ja, daar zijn we dan. Ja, Barry White goedemorgen. Met zijn donkere met zijn White met zijn donkerbruine stem. Maar hier is hij zwijgend achter de toetsen. Laat. Oh, Eén hele goede oh. ja. ja, ja, oh, morgen. Ja. Eén hele goede morgen, Ja, Ja, ook goedemorgen, Gerry. Goedemorgen. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen. Goedemorgen is de morgenje van Janny. Van Janny. Ja, ja. Nou, ja, jezus. Ook oh, oh, leuk. Ja. Leuk, ja. Jezus. Ja. Ja. ja, leuk. Ja. Ja. Ja, leuk. Ja. Maar Drie we niet... uur lang alweer uh, ja, op deze vrijdag, op deze regenachtige vrijdag. Uh, ja. Om een, een term te gebruiken uit uh, de filmindustrie. Uh, het is uh, mijn day kut weer. Ja, dat was uh, gisteren C. wel anders, hè? Ja, het was werkelijk dat niet anders. Vertel vertelde ja. het Julian. Ik liep in Haarlem gisteren. Nou, jongen, alle turgasse stijf, ja, alles, stijf, stijf stijf, stijf, stijf, stijf, stijf vol. Ja. Ja. Maar wij, uh, ik zal maar uh, vragen, hoor. Die trassen, waren je een beetje bezet of niet? Nou, zo hardig ja, bezet. <laughs> ja, aardig. En, en je snapt het niet, want je gaf het net al aan... Ja. Uh, dat jij trouwens. Wat vind je van die tune trouwens, by the way? Ja, dat is, hard, dat is leuk. Dat is Lufth lekker leuk. Love hè? limit, hè? Love a limit. Ja. Houd leuk, je rekening mee, Ja. Ik ik maar je snapt niet dat die prijzen te vol zijn. Uh, de prijzen, de terrassen. Gezien de prijzen. Prijs, wat betaal je in voor ik, consumptie? Nou ja, je bent voor een biertje al gauw uh, 4,5 euro en dan geef je een tip en dan ben je 5 euro kwijt. Ja, dat vind ik ook zoiets. Uh, dan, dan krijg je een pinapparaat onder je, je ja. giecheltje gestopt en dan staat er gelijk bij uh, hoeveel voor je dat je wil geven. Is dat zo? Ja, ja. Zeg maar, oh? uh, maar hoeveel procent dan? Uh, ja. In Engeland gaat het nog, of in Scotland, in Scotland gaat het nog veel gekker. Maar daar zit het er al bij in, hè? Zit er he? bij in, ja, dat weet ik, dus in Amerika, ja. Maar dat is hier toch niet zo? Nee, nee, nee. Maar daar, ben je, daar zit het er al bij in dat je zegt van... Doe maar 10% extra. Of oh, doe maar oh, uh, euro extra. Een nou, simpel uh, kopje cappuccino. 3,5 euro. Nou, door. ik denk 5 euro hoor. Ja? Ja, zeker. Een heel klein kopje koffie? Zeker weten. Op het strand betaal je dat echt wel, hoor. Ja. Dat, dat ding, dat klokje zo achterover. Ik zal je vertellen, een scheet duurt langer. Ja, ja veel langer. dat kost langer. niks. Au. Nou, ja, maar die, het verre, wel, het verre wel voorbereiding, hoor. Ik, ik was laat op de krant. Toen zei die, die, die, die bediende al. Die, die zei al, ik zal je ja. een poepje laten uit. Ja, ja, dat die doen ze drie dan drie en en half euro ja. Dat doen ze dan ook, ja. ja. ja, ja. ja, nou nee, nou ja nee, maar het is echt heel... Dit is echt ja, mooi. Is ja, maar het was wel heel gezellig in de stad gisteren. Je zag echt dat ja. de mensen helemaal opleveren. Ja. Ja. Het was natuurlijk weer... Ze hebben er lang naar uitgekeken. we hebben een tijd geen, uh, geen mooi weer gehad. Geen mooi weer gehad. Nee. En, uh, ja, ik, ik, ik voelde me ook helemaal happy. Ja, je ziet er ook happy uit. Uh. Happy together voelde ik me hoor. Jij ja, voelde je happy together, <laughs> nou ja goed. Nou, ik heb de, liep alleen dat wel, maar goed. Ik heb zomer, de zomer inderdaad gemist. En gisteren toen dacht ik bij mezelf. Ja. Ik, zeg gewoon de ik zal je vertellen, met die seinbewegingen... van mij haal ik een Boeing 747 naar beneden. En jij reageert niet. Ja, maar nou, <laughs> komt, nou komt bij mij meteen de vraag... I saw her again last night. Wie zag jij again last night? Wie heb jij gisteravond weer gezien? Want je, bent, je doet stiekem nou, hè? Wie zag ik gisteren als het laatste? Ja, dat weet ik. Dat vergeet ik ook nooit meer. <laughs> ik ja. heb namelijk een Picasso huis hangen. Dat dacht ik althans, maar het bleek dan een spiegel te zijn. Dat was ik zelf. Ja. <laughs> Dat is wel schrikken, hè? Het weet, was, jij, uh, weet jij nou het toppunt van arrogantie, Wim? Het toppunt van arrogantie. Top toppunt van arrogantie. Dat jij denkt dat je mij bent. Oeh. Ja. Nou, goed. Ja, dit brengt mij dan wel weer bij het volgende. Dat is een, een, een nummer speciaal aangevraagd voor ja, vertel. Onze, onze boswachter. Hoe? Onze boswachter die wel eens komt hier. Ja. Gerard. Uh, ja, Gerard. En uh, er werd een nummer aangevraagd voor hem. En ik zei, nou, ik ga kijken of ik hem kan vinden, maar...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 Jarenlang, Maar ik ben juist een padvinder Jarenlang Dan zal jij rare aquelas vinden Op je pad, op je pad Dan zal jij rare aquelas vinden Op je pad Haha, rare aquelas, aquelas, wij doen ons best Ik ga zo vaak gemengd kampieren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 Ik heb een zaklantaarn daar bij me. In de nacht, in de nacht, ik heb een zaklantaarn daar bij me. I Ja, ja speciaal voor onze, onze huisborstwachter, zeg maar. Uh, Klootmapje. Ja, Klootmapje. Wat? Klootmapje. Oh nee, roodkapje. Mootklapje, ja. Ja, nee, ja, nee. Wie ja, waren dit nou, uh, Wim? Dat was Nico Haak. Nee, ik dacht, denk, dat is niet ja. in de haak. Niet ik. in Hij heeft nee. twee, uh, twee liedjes die ik uh, altijd erg leuk vond. Dat was deze en dat het wat zing jij vroeg. Oh. oh, dat is Toon Hermans, toch? Nee, nou ja. Tof, ja, ja. Tof, er zijn er al, al meer mensen, mensen die dat hebben gezongen. Ja. Dick Paschia, die wou het ook zingen, maar die kan niet zingen, die man. Dus hebben ze het niet uitgebracht. <hijf> ik ben gisteren even <hijf> naar de dokter geweest. Ach. Ah. Ja, ik had een beetje last van mijn been. Van? De? Van mijn been. Ik, had, ja. uh, ik zeg, uh, dokter, uh, uh, hij vroeg eerst van, uh, ik heb je een lange tijd niet gezien. Ik zeg, nou, dat klopt, ik was ziek. Ja. Ja. <hijf> dus ik kom bij die dokter en ik ga zitten. Ja. Uh, uh, uh, ik heb een beetje last van mijn linkerbeen. Ja. Uh, wat, wat maakte die dokter nou? Uh, uh, nou, in ieder geval iets van. Uh, het ligt daar of daar aan. Nou, ik moet, even, ik moet even nadenken over de, die raadsel, want dat ben ik even kwijt. <laughs> Sorry, ja. light. <laughs> Alzheimer Light. Alzheimer Light, ja, nee, nou goed. Zal ik maar gauw een stukje muziek, uh, want ja, je kunt ja. aan Madeleine straks even op terug. Ik had wat aan mijn been. Er was wat mee ja. en die dokter had een een of andere woordspeling. En die woordspeling ben ik even kwijt. Maar je oh, ja, even nadenken. Sleepte ja. je met dat been, had je een tientje in je zak als zo toevallig? Nee, ook niet. Nee, ja. nee. Mother Lena, when will you be mine? I wait to see. Pretty Mother Lena, am I wasting time? Can I Nou, dat was er wel weer een nummer waarvan je zegt... Jemin, nee, zeg, daar blazen we even wat stof vanaf. Maar ja, voor de luisteraars, wie was dit? Ja, u kunt uh, uw uh, oplossingen opsturen. Postbus 541D ja. in Zwolle. Oh. Die ja. krijgen wij doorgestuurd naar de studio van Zandvoort. Ja, klopt. Met de oplossing, als u de goede oplossing heeft... Ja, maar, dan wist u een gratis vulling voor uw luchtbed. Wat, ja, maar wat was, de, wat was de postcode, postbus nummer? 501D. 501D, dus niet het verkeerde nummer. Het verkeerde nummer is 501. 502D. Ja. <laughs> ik weet ook dat u bij de dokter... Met de ja, ik wil nog ja. eventjes terugkomen. Ter Zij been zijn, dokter, mijn linkerbeen, oh, ja. mijn linkerbeen doet een beetje zeer. Ja zegt die dokter, ja, dat komt door de ouderdom. Ik Zeg nou, dokter, dat klopt niet. Hoezo, zegt die dokter, dat klopt niet. Ik zeg, nou, maar mijn rechterbeen is net zo oud. Ah. Dat was hem. Ja. Ja, en, en het, daar kon het, ik net niet opkomen. Nee, nee, maar je ziet het, uiteindelijk komt het toch allemaal... Het lag wel voor de hand, ja, eigenlijk. Je zou, je zou eens een keer, je moeder mede met stiefbeen en zo. Ik zal je ervoor. vertellen, ik, ja. de laatste tijd gaan er ook heel veel stellen die gaan uit elkaar. Hè? Ja. Ja. En dan was er een jong stel en ze hadden een dochtertje van een jaar of acht. En hij wou voogdij over dat kind. En zij wou natuurlijk ook voogdij over dat kind. En het was echt een, een vechtscheiding. Hè? Dus, dus een uh, strijd om geld in de meubels. Maar ook om het kind. Dus ja. ze zaten bij de rechtbank. En die rechter zegt, uh, nou, uh, wat, wat kan ik voor u doen? Nou, uh, zegt die vrouw, ik wil voogdij over mijn kind. Nee, dat die man, ik wil ook uh, voogdij over mijn kind. Nou, uh, uh, laat u motieven maar horen, zegt de rechtbank. Dus die vrouw zegt van, nou, ik heb, nu, ik heb negen maanden dat kind bij me gedragen. bij mij uit mijn buik komen rollen. Ik wil gewoon, uh, het is gewoon voor mij. Ik wil gewoon dat kind... Uh, wil, wil ja, ik, ja. Uh, zegt die man, ja. Nou, zegt ik echt uh, tegen die man. Uh, geeft u ook eens een goed motief waarom u dat kind dan... Uh, hij zegt, nou, ik sta bij een sigarettautomaat. Ik, ik, ik koop een pakje sigaretten. Dat komt uit de automaat rollen. Voor wie zijn dan die sigaretten? Voor mij of van die automaat? Ja. Dat is een goeie. Ik weet niet wat er soms in het hoofd van jou omgaat hoor. Echt, daar kijk ik je wel eens aan en dan zie ik, jou, dan zie ik die pretdoogjes van jou... en dan denk ik bij mezelf aan... wat is er in godsnaam allemaal aan de hand? Ja, dat is de ouderdom. Brother, brother, there's far too many of you dying You know we've got to find way To bring some loving here today yeah. Father, father, we don't need to escalate Side. Don't punish me A with brutality. A Talk to me so you can see. More than Everybody thinks we're wrong Oh, but who would they Ja, yeah, Marvin Gaye met What's Going On. Ja, daar vragen wij ons ook al eens af. Ja. Wij hebben trouwens... Uh, ja, wij, wij, wij hebben de uitslag... Uh, van uh, de, ja? de prijsvraag van die... Uh, <laughs> ja. van, van wie was dat, uh, dat, dat nummer net wat we draaiden? Dat was namelijk Albert West met de Shuffles. Ja. En was er maar eentje die het goed hè? Dat was de Joker uit Hamilton, Canada. Hoera! Hoera, Joker, je kunt je prijs ophalen in de studio. Jee. <lacht> Applaus! Uh, wat blijft? Applaus. Applaus. Applaus! Applaus! Ja, ja, ja, ja. ja. Mm. Charles, heb jij een pen en papier bij je toevallig? Ik heb wel uh, papier, maar geen pen. wat moet, moet ik met mijn pen dan? Hier, hier heb je een pen. Ja. Oh. Ik heb je een pen. Dus ja, zo. dankjewel. Ik heb mijn pen nu, luisteraars. En dan moet je, als je wil, moet even eventjes, eventjes meeschrijven. Maar alleen de steekwoorden dan. Zou dus je dat willen doen? De steekwoorden, ja. ja. Wat volgende nummer. Ja. Uh, dan schrijf je maar mee. En dan, krijg je zo, dan, krijg je, dan stel ik er wat vragen over dan. Dat is goed. Ja. Komt ie. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat batch out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out kid, this something you did. God knows when, but you're doing it again, you better duck down the alleyway. Looking for a new friend. A man in a clean skin cap and a pig pen wants $11 dollar bills. You only got ten. It comes fleet foot, face full of black soot Talking at the heat, put plants in the bed But the phone's tapped anyway Maggie says the man, he say they must bust an early man Orders from the DA Look out, kid, don't matter what you did Walk on your tiptoes, don't tie no bows Better stay away from those that carry around a fire hose Keep a clean nose, watch the clean clothes You don't need a weatherman to know it's where the wind blows Hang around the inkwell, hang the bell, hot tail of anything you're gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jailed, jump bail. Tony Army, if you fail, look out, kid. You're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new food, don't follow leaders. Or watch your parking meter. Born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be a success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. Twenty years of schooling and it put you on the day shift. Look out, kids, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work 'cause the vandals took the handle. Ja, Charles, nou, uh, hoeveel woorden had je? Dat was de vraag, hè? Uh, ja. Ik heb mij helemaal lam geschreven. Ja, ik zag het. Ik, <laughs> ik denk, heb me nou, helemaal dit, lam geschreven, ja, maar ja. Het ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus was niet bij te houden, hè, Charles? Nee, maar ik ja. weet niet hoeveel mensen zouden dit toch uh, kennen, want dit is nog een hele tijd geleden op televisie uh, ja. geweest, dat hij met al die papiertjes... Uh, ja, dat klopt, en daarom kon ik het ook rustig vragen. Dat is, uh, het is inderdaad uh, de jaren zestig, het is heel lang geleden, dat, dit, uh, dat het dus ook de tv was, dus niemand uh, weet. Dylan. Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan, Dylan. Bob. Ja. Dylan. Bob. Maar uh, ja. Bob. <coughs> wat was je aantal? Uh, mijn aantal? Ja? 144. Hoe het mogelijk? gros is ervoor. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja inderdaad. Ja, ja, dus dat 12 coupletten. 12. keer Ja, 24. kwam trouwens een man Gedeelte die kwam Er drie kleine eentjes. Ja. Wat, kwam een man bij de apotheek. en zei, ik wil, ik, wil, ik wil 144 condooms hebben. Ja. 144. Een gros condooms. ja. ja. Nou zegt die, die apotheker, ik weet niet of ik dat nog geen voorraad heb. Maar goed, nou, Duitse kast, die wel, wel twee soorten, is geen probleem. Maar hij is geen probleem als het maar gewoon uh, goede condooms zijn. Nou, hij het ja. alsjeblieft. Ja. En uh, de volgende dag komt die vent binnen en nu, met een zagrijne gezicht. En, uh, die zijn er aan de hand, zegt die uh, apotheker. Ja. Nou, wel een drogisterij wat, uh, wat het ook was. Hij zegt, nou, het uh, was geen gros, er zat het nummer 142 in. Nou, dat maakt toch niet uit. Nou, de man zei: ik had een klote weekend. Nou ja. Nou ja! Dit is een net het radiostation. Echt gebeurd. Is het echt gebeurd? Ja! En... Nou, goed, uh, maar, maar, hij bedoelde: ik had een rot weekend. Zal ik het er ietsje netter zeggen? Een rot weekend had hij. Ja. Doordat hij er twee te weinig ja. had? Dat is, ja. Ja. ja. ja. Zo mag gebeuren. Maar is het misschien. Gerrie, ik Gerrie, weet Gerrie, het niet hoor. Gary begrijpt dit. Ja, maar is het misschien, is het misschien verstandig om geen verhalen meer uit je eigen leven. Het uh, <laughs> uh, moet toch een beetje een auto, auto, autobiografisch programma blijven? Wat is dat nou toch? Ja, dat is wel. Is goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ah. Goeiemorgen, goeiemorgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kom hier net het binnenpunt van ons het is zo slecht weer weer, hè? Ja. ja zo, de is een uh, zek van de zeg. Wat, wat zeg ja, de, de, de regen die zegt van de lucht. De regen zegt van ja, de lucht. Ja, dat zeggen ze bij ons in het zuiden, hè? Ja. Maar ik wil even. Ik wil, even ik, wil, ik, wil, ik wil iets vertellen over een vrouw die, die bij mij gebiecht heeft. Normaal mag ik dat niet doen. Het is een Normaal biegeheim. Als, als, als, als, biegeheim, ja. biegeheim ja. Maar dit, dit vond ik zo'n bijzonder verhaal van die vrouw. Die zei nou, ze was helemaal onder de sieraden, dat ze ook, hè? Had diamanten oorringen, had ze. Zo. Ja, ze zag er heel erg luxe uit. Ze zegt, uh, uh, pater, mag ik bij u biechten? Ik zeg, nou, natuurlijk mag u biechten. Wat, wat zal het zijn? Nou, ze zegt, ik heb mijn, uh, mijn, mijn man heb ik miljonair gemaakt. Ik zeg, dat is fantastisch. Nou. Dat is fantastisch. En wat was hij dan voordat voor uh, u een miljonair hebt gemaakt? Nou, ze zegt, miljardair. Gewoon wat een slecht verhaal. Dat is echt gebeurd. Is het echt gebeurd? Dat is echt gebeurd. Ja. zie ik. Je hoort toch eens wat, hè? U hoort nog eens wat. Ik hoor nog eens jij wat. Jij bevindt maar je wel in vreemde kringen. Zij dat, bleek uh... een jat in, in haar hand. te hebben. Hand, ja, Zij bleek een jat in haar hand. Ja. Heb jij ook een jat? Uh, ja, maar, niet, maar niet, in jou. niet in mijn hand, nee. Ik, uh, ik merk het alweer. Uh, kijk, als je, als je op die toer gaat, trek ik gewoon mijn sportschoen aan en dan ben ik gewoon weg, hè? Wie was, ja. er nou weer, wie was er nou weer weggelopen? Del Shannon. Oh, Del Shannon. Del Shannon. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, ja, dus is... Uh, ja. Runaway. Runaway, ja, ja dat, dat, dat was wat. Ja. Lekker Lekkere muziek weer, Willem. Ja, vind je het lekker? Ja, ik hou ervan. Prachtig, ja. Ja. Ja, ja, Gerrie, jij ook? Ja, ben nou. helemaal, uh, vroeger werd ik ben ik helemaal... Vroeger werd ik altijd geïnspireerd door de zeezenders, onder meer. Ja. En uh, ja, de Veronica, ja, het Noordzee en... Uh, maar Veronica, had ik, uh, radio Caroline. Ja, had ja, de radio Caroline, had je bijvoorbeeld ook. Luxemburg, in, uh, wie? Had je Luxemburg. Ja, maar, nee, Luxemburg. maar dat ging helemaal goed hè. Want Luxemburg, uh, dat, dat, dat was ook een zeezender. maar ze hadden geen schip. Dus direct naar de eerste uitzending gingen ze naar de kelder. Ja. ja. Dus ze zijn het maar bland gaan uitzenden. Ja. ja. Nee, dat klopt. Ja. Maar in die, <macht> tijd, in die tijd had ik dus ook een, een radiostation, Sunshine Radio. En ik had een hele grote concurrent, was Joy Radio. Ja, ja. Sunshine Radio. Sunshine Radio. Ja, heeft niks met, uh, met uh, Sunshine te maken. Het was gewoon gezellige muziek. Een beetje, een beetje wat wij ook doen. En uh, voor de rest, uh, ja. Maar jij had ook ik een kijk, station. Ja, Joy, hou nou je kwektige Donald Duck. Nou. Dus ik ga dus met die kip ga ik naar... Nee, daar ging ik helemaal niet naartoe. Maar dan heb je dus ook een station. Joy Radio. En, uh, en Joy Radio stuurt ze juist de foto. Want zij ligt namelijk plat op bed. In de kamer. En Zij had het raad dus Zij had uh, ja, ja. Jullie waren concurrenten. Wij waren nee geen concurrenten. Nee? Nee nee, nee nee nee nee. We waren vrienden voor het leven en, uh, oh, mooi. en en nog steeds. Goed zo. Ik ga nu even kijken of ik een berichtje krijg. waarop staat de vriendschap is over? Ik zie nog niks. Nee. <laughs> Waarom zou dat? Waarom zou dat? Ja. Dus uh, maar goed. Als, de, als eerbetoon mm -hmm. uh, voor, uh, voor al die radiostations die zich... Uh, die zijn er nog steeds, hè? Ja, ja, ja. ja. En op internet zijn ze te vinden. Uh, dat is net als deze. Ja, ik weet niet wat het is met die twee beste kijkers. Want jullie zien het allemaal. En luisteraars, die horen het uh, die wel. Maar ja, die, die, die, die snappen er niks van. Maar ik heb er twee tegenover over mij zitten. Die zitten naar mij te kijken. En, en, uh, en, uh, en dan beginnen ze denken... Ja, we moeten toch ervoor. ergens naar nou kijken, ja. toch? Uh, en, ja. Een ja. uh, ja. ja, Mickey Mouse. Nou, uh, <laughs> ik weet het niet waar ze het over hebben. Ik vind het allemaal maar... Uh, Geschoren. Nee. Oh. <laughs> nee, nee, nee. En Joker, uh, de batterijen komen die kant ervoor. Ja. <laughs> um, ik no. vind het allemaal maar een beetje. Nee, no, nee, no, nee, no, nee. No, no. Beetje verdacht. Mag ik, mag, ik mag ik dat zeggen? een beetje verdacht? Ja, je mag ik vind ja, dat, het allemaal een dat beetje mag, verdacht. Jij mag, mag. jij mag gewoon alles zeggen Nou, vooruit. Ja. We're a trap. I can't walk out. Because I love You too much, baby. you see what you're doing to me when you don't be Ja, Elvis Presley, ik wil uh, eventjes, uh, toch eventjes, eventjes vermelden met die twee olen kapotjes die tegenover mij zitten. Ik draai Elvis, de, de eerste tonen die klinken en er wordt gelijk gezegd... Is dat Bouke? <laughs> ja. Ik heb er nooit van Bouke gehoord. Bouke. Ja, jullie wel. Ja, Bouke is niet. de Nederlandse Elvis Presley. Ja, hij doet alsof hij dat Nou neemt. ja, er zijn er meerdere, hè? meerdere Nederlandse Elvis ja, Presley. Uh, ja, in Bloemendaal heb je dat er ook eentje oh, er is woord? nog een andere. Wie je was weer? Wie die, was ongeveer ja, die man dat was... die, die dat een jaar geleden ja, ook, een ook geprobeerd... Bekende, ja. Eddie Owens of zo? Eddie Owens. Eddie Owens, die raaddeel. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja, dat ja, klopt. Dat ja, klopt. Ja, ja. Ja. Maar voor mij, dan praat ik persoonlijk... Ja. Ja. Mijn persoonlijke mening... Ja. Jullie ja. mogen daar ook natuurlijk anders over denken. Dat neem ik jullie niet kwalijk. Ik weet nu dus wat je gaat je... zeggen. Caroline Kaart. Ka ja, ook overleden. Die ook, ja. ja. ja. Nee, <laughs> Hé, hey, maar luister, ik vind, ik vind hem goed zingen die Bauke, fantastisch. Ja. Uh, ook, want ik heb hem ook wel eens gehoord met, met uh, niet-Elvis Ripper, het Dat is gewoon een andere, andere. Hij heeft, heeft een goede stem. Stem. stem, hij ja. heeft een goede act. Hij, ja. hij, hij, hij, hij danst een leuke ja. uh, hij swingt. Maar, het maar hij is geen het is Elvis geen elders, Nee, niet. nee, dat... Ja, ik weet het niet. Elvis heeft zelfs me over zijn. heeft een mee. hele speciale zo'n uh, bijzonder uh, persoonlijk geluid. Ja. Rob de Nijs bijvoorbeeld ook niet te imiteren. Rob nee. de Nijs ja. en, en Karen, Karen Carpenter als je die hoort zingen. Nee, kun je ook niet, kan je ook nee. niet ja, nee. imiteren. Het lijkt ook niet op Elvis. Nou, ja, ze drumt wel eens Elvis. Ja, dat ja. <laughs> <Ja. That's> zo. <all. laughs> Ja, ja, weet je wat dit is? Er zijn een heleboel van die... Uh, van die bruist die... maakt mij dat het ja. plaatje. Dus er zijn nog van, van, uh, van die wannabes. Al ja, ja, die imitators ja. en zo. En, uh, André Ferdinand ja. is er eentje van. Uh, maar hij doet het wel leuk. En, nou ja, goed. Maar goed, uh, ik heb nog een nummer klaarstaan. Maar uh, die komt niet bij mij door de censuur. Uh. Ja, wel door mijn censuur. Maar uh, uh, uh, uh, die dame die op bed ligt. Die is naar ons zitten kijken. Zeg. Maar ik heb Rinus klaarstaan. Zangerinus. Ken je die wel? Zangerinus? Rines Rines Miros is nog dood. Wie? Rienus Michels. Nee, Hij is opa. Oh? Ja. Die leeft toch nog? Wie? Rienus Michels? Nee, lang nee, nee. dood. Oh, ja, ja, ja, oh, ja, ja. Die komt zo dus weer terug. Ja, joh. ja. Ja. Ginis Michels. Minus Michels, ja, nee, goed. De Willem van Hanekom. Willem, Willem van ja. Hanekom? Nee, Willem van Hanekom. Ja. Ja. Die, die, die uh, hier zat, op mijn plek, Willem, ja. ja. Tijdens de uitzending van Henny Ruckert. Oh, ja, ja. En die Rukert, sportuitzending. Ja, ja. Hele aardige venter, Willem van Halinchem. Maar Willem woont bij mij uh, niet zo ver vandaan. Echt en, Ja, en Willem in Overveen woont hij. Ja. Oh. Maar wat leuk, wat leuk is om te vertellen, applaus. Blaar, applaus, applaus ja, Ja, Willem van Halinchem is geridderd. Wat is die? Oh, echt? Hij is geridderd, hij heeft een lintje gekregen. Wat leuk. Oh. Ja, een lintje. Hé hey, Willem, okay, heb jij ja. al een lintje? Eh. Um, ik weet niet, mag ik dat zo zeggen? Ja, je mag het, het zeggen. Het, ja, zeggen. Ja. Um, er was sprake van dat ik een lintje zou krijgen. Ja. En maar, uiteindelijk is ik het hoor het een dus, maak. He. Ja, ja, ja. Nee, ja. dat komt er maar aan. Uiteindelijk is het dus niet geworden. maar iedereen had het er wel over. Ha? Huh? is talking at me. I don't what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 Ja, ja. ja, Charles, die galmde net er eventjes mee, dat was echt niet normaal, man. Ja, maar ik, ik, ben, ik ben ook de koffer, de, de hoe zeg je dat? De, de ben je de koffer geweest? Met wie? Van, van, van Nielsen ook, hè? Even. Is talking Het achtergrondkoor, zag je in Don't achtergrond. know what I'm saying. Oh, hoi, dat? Oh hoor ja, dat ja, ik dezelfde stem ja. een beetje ja, heb ook. Een beetje, wel, <laughs> ja. een beetje wel. een beetje wel. Gaan we straks het weer ook nog doen, Willem? We? we gaan ja. straks weer Ik zal er zo meteen een stukje weer muziek bij pakken. Ja. Uh, Weet je, maar je? ik wil het ik wil eerst nog even, even hebben over die mamaloo van je. Vertel. Over jouw mamaloo. Wat is er dan met mijn mamaloo? <laughs> ja, dat is een... Ja, hoe moet, ik het nou, hoe moet ik het nou zeggen? Hoe hebben ze het nou beschreven? De mameloo van het is net een gedicht. Ah, ja. fantastisch. Het, het rijmt niet, maar er zit altijd een eind aan. Dus uh, mameloo speciaal voor jou. Ja, even tot zover dan, uh, ja. De, de, de van en, uh, ja. De Mamelo van Charles en, ja. De Mamelo van Charles Ja, maar, uh, Gerrie, Gerrie, wat is dat? Gerry? Ja, ja, hallo, ja. Wat is, ja. Dat? Wat is niks, dat? Niks, niks, niks. Oh. <laughs> okay. Ik kende dit nummer niet. Je kende het nummer niet? Nou nee. ja, het nummer was van, en Charles die weet dat natuurlijk. De uh, Les Humphries De Les Humphries zingers. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, we gaan even het weer doen, maar ik heb de pater gevraagd of de pater dit keer het weer wil doen. Oh, dan doen we dat, dan doen we dat eventjes anders, want dan, uh, dan haal ik even mijn viool uit de kist. Ja. En uh, voor zit er weer een fles wijn in. Nou, <laughs> jammer is dat. Ja, dat is, dat is, dat is ik jammer. Ik heb nog wel een strijksbroek voor je. Nee, dankjewel, ze hebben er net over gezongen en ik wil er liever niks meer mee te maken hebben. Oké, ah, oké. Okay, er... okay, okay, ja, okay. nou goed. Uh, we zullen de minst naar de pater in plaats. Ja. Zou je in ieder geval wel even de broek dicht willen doen, want het is een gek gezicht. Ik kijk er precies op. Want het is een toffe kruis, hoor. <laughs> nou. Oh, daar komt ie. Goedemorgen, luisteraars. We hebben een warme week achter de rug met een g. Deze warmte wordt uh, voor het weekend verdreven door onweersbuien. In de loop van donderdagmiddag... heeft de temperatuurdaling ingezet... En is de warme werkweek afgesloten met stevige, ook weer met een g, omweersbuien. Hm. Ja, ja, vrijdag regent het, vooral in het midden en zuiden. En, daar kom ik vandaan, he, in het zuiden. In ja, Stuur. Ja. Ja, ja, leuk hè. Dan regent het in het midden en het zuiden enige tijd. En dan wordt het niet veel warmer weer dan een graad of 15. Vanaf zondag... Ook alweer met een G wordt het weer geleidelijk aan droger. Nou Willem. Over G zit er daarom in hè. Vrijdagochtend luisteraars, Dan valt er af en toe regen met veel bewolking. En in het noorden is er ook nog kans op mist. In de middag. Juist. In, ja in de, in de middag. Dan blijft het aanvankelijk nogal regenachtig. Misschien heel veel bewolking. Maar later kan de zon soms doorbreken. En alweer in het zuiden ook. De maximum temperatuur ligt zo rond de 14 graden. De zuidwestenwind waait matig. En langs de westkust soms krachtig. Met windkracht 6. In de avond gaan we eerst bidden En dan blijft het droog. ...en klaart het uh, flink op. Maar als we dan je benen hebben... af. als we nog een benen hebben... ...dan kunnen we lachen... ...want zaterdag, dan begint het zonnig en droog. Ja, ja. Later op de dag neemt de bewolking toe... ...en kan er lokaal een bui ontstaan. Vooral onze Willem hier in de studio... ...die heeft af en toe een rotbui. Toch Willem? Klop, klopt dat? Ik ontken alles. Nou, ik ga gewoon weer verder met, uh, met de zaterdag. Uh, uh, met uh, 15 tot 18 graden is het iets warmer dan de vrijdag. De wind is zwak tot maandag en komt uit het zuiden tot zuidoosten. We gaan naar de zondag en dat is bevrijdingsdag. Het zal ook een volledige bevrijding blijven. Maar het zal niet helemaal volledig droog blijven, Jerry. Nee. Jij blijft niet helemaal volledig droog. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Het is mooi dat je dat begrijpt. Ja. Ja, verspreid over het land... kan het af en toe ook regenen. Toch lijkt er uh, geen volledig natte dag te worden, hoor, luisteraars. Dat zijn regelmatig momenten waar de zon doorbreekt. De temperatuur, dat is hoe heet of hoe koud het is... Even uitleggen af en toe erbij. Als er ja, ik de vind de het heel ja, goed. Dat doe je heel goed. Ja. Je lijkt een beetje op Pelleboer. Ja, precies. De temperatuur, dus als het warm of koud is, daar gaat, dat gaat de temperatuur over. Die blijft vergelijkbaar, luisteraars, met de zaterdag. Rond de 17 graden, Willem. En hoe laat is dat? 8 uur. Goed. Ja, maandag neemt de kans op regen weer af. Lokaal kan nog een buitje voorkomen. Maar de rest van de maandag zal grotendeels droog verlopen. Met de temperaturen tussen de 15 en 20 graden... zijn de waarden vrij normaal voor de tijd van het jaar. Er staat weinig wind. En wanneer de zon doorbreekt, is het al snel heerlijk weer... om erop uit te gaan. Amen. Nou, ik vind, mooi hoor. Ik vind Mooie het het zaak, jaar, ja, dat mooi heb je Dat heb je heel mooi... Je Weet dat ja. ik het ook wat er mooi, mooi heb geproclameerd? Ja, het, het is dan mooi. Ik vind het geweldig natuurlijk. Jerry, ja. weet jij het verschil tussen een, een, een, een, een, een vrouw en een hond? Ja, ik weet niet of daar verschil tussen is. Wel. Dat ja, de, de, de hond is na een jaar nog steeds opgewonden. De hond is na een jaar. Steeds maar waarom dan? Waarom ja. dan? Dat leg ik jullie later wel uit. Oh. Nou, ja, nou ja, goed. Maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen, door dat weerbericht uh, zoals jij hem gebracht nee, hebt... Uh, ik had natuurlijk moeten zeggen, luister. Ik had moeten zeggen, als een man een vrouw neemt uh, of een hond, wat is dan het verschil? Nou, de hond is na een jaar nog steeds opgewonden. Maar ik snap een niet waarom. Nee, maar waarom is die opgewonden dan, ja. die hond? Zit er een sleutel in zijn rug? Nee, maar die is überhaupt opgewonden. Altijd opgewonden? Altijd opgewonden. Maar omdat Maar die vrouw blijf... niet meer na een jaar. Dat is de clou, hè? Is dat zo? Dat is de clou. Oh, ik vind het een, een, een, een, een beetje een, een, een, een gelovig grapje. Geen ja, een, grapje. Ja, een geestelijke grapje, ja. ja. geestelijke grapje. Op het vaticaan ja, zou hij ja. het zeker doen. Ja. Ah, ja, de paus. Ja, ook. Ja. Zal ik hem opsturen naar de paus? Ik zou het zeker ja, opsturen. Ik ben me, met is... de keukenhofje geweest. Ja. Daar hebben we de bloemen in ja. ja. Die hebben we ook allemaal naar de paus opgestuurd. Ja. Die hebben al die Sherbra's, al die, die waren allemaal verwelkt. Die hebben we allemaal weer teruggekregen. Hij heeft ook een bloem gekregen. Onhebbelig naam hè? Dat las ik in de krant. Gerbera? Nee, de, de, de polpolpetunia. Oh, ja. De, oh, de... Heb ik... ik heb daar wel iets over gehoord. Ja. ja, ja. Maar ja, goed. Maar uh, door Interess... het weerbericht moet ik eerlijk zeggen... Van ik, uh, ik heb bijna het licht gezien. Ik zou bijna gaan geloven. Dus dat doen we dan maar even. Ja. I love only true and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 Believe her, I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less a given thing It seems the more I gave, the less I got What's the use in trying all you get is pain When I needed sunshine, I got rain And I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I've been love. I'm a believer I couldn't leave her if I tried Ja, de monkey is aan met Believer je wordt dat vanzelf al naar zo'n weerbericht met, met, met, met, met, met Paul Charl. Ja, ja. Die, heb, je, heb je gehoord van, van, van die uh, Simpelzee? Die, uh, die dood is ge, dood, die hebben gevochten in, uh, ik weet niet precies welke diertuin het, het was. Ik geloof in Amersfoort of zo. Nou, in ieder geval, uh, er is een C. Uh, serieus. Ja, goed? nee, nee. Is, is overleden uh, na een vechtpartij. <laughs> en toen kwam er eens een reactie op televisie. Ja. Uh, uh, dat wij het meest verwant zijn met simpelstees. En dat het nu ook wel weer blijkt. Want ook die simpelstees maken regelmatig ruzie. En die maken elkaar af en doen de mensen ook. Zo. Echt waar? Daar kan je het mee doen. Ja, het is gewoon een spierling van de maat. Het nee, dier die, die had die vechtpartij nog wel overleefd. Maar hij is op de operatietafel. Want hij was ernstig gewond geraakt tijdens die gevechten. Ja. De beesten kunnen elkaar nog wel toetaken, dat blijkt. Die bijten natuurlijk ook enzovoort. Ja. En uh, hij was op de operatietafel die bezweken, uh, die simpelste. Ja, oh, ja, je kijkt me aan of er mop is. Ja, nee, nee, nee. nee. Uh, ik, uh, als jij zo, zo, zo met. Nou, met ja, maar met... de mensen mogen best eens weten dat je me aankijkt. Nou, maar ja, ja, ik kijk, ja, ja. Ja, weet je, kijk met mijn, ja. en mijn rechteroog kijk je aan, maar mijn linkeroog houd je, die houd je voor de gek. Ah, kijk. Daar moet je niet naar kijken, want daar kijk je gewoon mee naar, naar de grote krocht. Dat is dan voor. Ja. Ik bedoel. Ja, maar dat geeft verder ook niet. Dus gewoon, ik ben uh, visueel gehandicapt en dan uh, schaam ik me helemaal niet voor, daar doe je helemaal niks aan. Het is alleen iedere keer uh, als ik bij, uh, bij Pearl ben, hè, bij de opticien. Oh, sorry, ik maak een reclame. Bij, bij die orendokter, zeg maar. Ja. Bij die winkel. Uh, als ik daar dan uh, daar zit en dan zitten ze dus uh, naar je ogen te kijken. En dan blazen ze er een pufje in, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Mijn rechteroog in één keer goed. Mijn ja. oog doen ze er wel tien keer over, want ze schieten steeds mis. Ja, nee, er is. Uh, en, en, en dan kijken ze me aan en uh, heel erg uh, verbolgen en zo. Ja. En dan denk ik, ja, uh, ben ik niet goed genoeg of zo, weet je wel. En dan denk ik van. Uh, het is trouwens wel even tijd voor een goede meezingen. Wat dacht je ervan? Nou, voor, voor gezellig. Ons, uh, voor alle luisteraars en zo. Gezellig. Voor een, een nummer dat kennen we allemaal. Even kijken wat Sherry. Hey! Sherry! Sherry! Gerrie is in de keuken. Nu met z'n allen. Hey! ja, <laughs> nou ja die hoorde hem ook wel een... Uh, nou ja, we, we gooien hem er gewoon in. Nou, gezellig. Wil je blijven? Oké. Okay. Oh. Het heeft toch geen enkele zin...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 ja, we gaan even naar de klok van tien uur. Alweer, wat zeg ik? Ja, tien uur. Ja. Even een stukje armand. Ben ik te min? Ben ik te min, Charles? Ben ik te nee, min? Nee. Ben ik te min? Dat is het minuut. Nee, nee. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min? Omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min? Omdat je pa in een grotere karrijs...